Mij. Ze kennen elkaar vanuit de junioren. Vriendschap wel iets bekoeld nu ze de grootste rivalen zijn in de tenniswereld. Als nummer 1 en nummer 2 van de wereld. Maar ze hopen dat na de profcarrière weer op te pikken. Lange rally weer. Voorhent van Djokovic in het net nu. Djokovic met pet op. Zo begon hij niet. Maar het is heet. Ik heb me laten vertellen, op het centenkort kunnen de temperaturen oplopen tot wel 40 graden. Het is nu voordeel voor Murray. Kan die nu als eerste een grote voorsprong pakken? Hij heeft tot twee keer toe de breekvoorsprong gehad. Maar de eerste keer kon hij het niet verzilveren met eigen service. Kan hij dat nu wel? 4-3 voor na 45 minuten spelen en voordeel. Een ace zou welkom zijn. Hij heeft er al vier geslagen. Dat is niet verkeerd voor Andy Murray. Maar hij heeft last van de zon. Nu gooit hij op en laat die bal weer vallen. Het is een knal. Blauwe lucht, eh, zon, schijnt fel. En dat is heel moeilijk als je daar recht in kijkt. Je moet die service, die opgooi, een beetje aanpassen. Een eh, rustige eerste service met veel spin. Backhand langs de lijn, forehand cross van Djokovic. Eh, dan de voorhand van Murray. Backhand slice, maar Djokovic komt in. Dat moet hij af kunnen maken, of niet? Nee, de lob van Murray. Smash van eh, Djokovic maakt hij hem af. Murray heeft alles terug, defensief zo sterk... Tweede smash goed van Djokovic. En dus wordt het weer juice. Het gaat maar door. Lange games van 5-6 minuten per stuk. En het is pas de eerste set. Het blijft dus nog even 4-3 voor Murray. En inmiddels is het 4 uur geweest. We stellen het nieuws van 4 uur even uit. Want we volgen natuurlijk de laatste kilometers van de negende etappe op de voet. 4-9. Anders in de achtervolging op Vogelzang en uh, Daniel Martin. En het is vooral één man die zich echt helemaal de longen uit het lijf uh, ja, werkt. Uh, Robert Geesink, wat laat hij zich hier van zijn goede kant zien. Wat heeft hij die rol als meesterknecht uh, nu echt op zich genomen? Gisteren die poging uh, op de beklimming van de Col de Paillère. Toen uh, ging het nog eventjes niet helemaal goed omdat Quintana eroverheen denderde. Maar nu doet hij het werk voor uh, die achtervolgende groep met uh, daarbij... Froome, Evans, Morabito, Slek Pirro en Dupont. De twee mannen van de Zeg. Ook oppassen dadelijk. Contador en Kreuziger voor Saxo. Rodriguez van Katusha, Niebben van Euskaltel. En dan Valverde, Biego, Rui Costa Quintana van Mobistar. En dan hebben we ook nog Daniel Navarro van Cofidis erbij zitten. En natuurlijk die vier Nederlanders. Robert Geesing, Bauke Mollema, Laurens den Dam en Wout Poels. Wat een luxe. En het gat wordt kleiner en kleiner. 24 eh, seconden nog. Ik wou zeggen 24 centimeter. Maar was het dat maar. 10 kilometer nog te rijden voor het achtervolgende peloton. Nu even door een dorpje heen, door, uh, even kijken. Dit is dan Galade, waar we doorheen rijden. Dat is uh, een uh, klein geur. Betekent dat ze nu even die twee koplopers uh, niet zien rijden. Weg gaat nu weer wat uh, meer naar beneden. Ja, daar rijden ze. Helemaal in de verte van die hele brede weg. Op weg naar de finishplaats, op weg naar Bagnère de Bicor. Dat is het richtpunt, Robert Geesink. Dat is het richtpunt. Daar moet je naartoe. Daar moet je naartoe. Met uh, uh, Bouke Mollema onder anderen in je wiel. En Laure Stendam En nu wordt er gedemareerd vooraan in dit groepje. En ik denk zelfs door Andy Slek Is dat Andy Schlek, die daar wegrijpt? Of is de ploeggenoot van hem? Het is Andy Slek die daar wegrijpt. Maar hij doet dat wel in het wiel van Roman Kreuziger. De winnaar van de Amsterdam Gold Race dit jaar. Kreuziger die probeert weg te rijden. Natuurlijk proberen ze het zaakje te ontregelen. De mannen van Belkin zijn van kop gegaan. Geesink heeft zijn werk gedaan. Maar dan zien we dat daar meteen Rodriguez naartoe springt. Dat ook Alejandro Valverde het gat dicht rijd, terwijl nu ook Nieve het hele eerste pelotonnetje er weer naartoe rijdt. Dan is het weer kijken naar elkaar. En dat is gunstig voor die twee koplopers, voor Voegelsang en Martin. En als ze hier dan aankomen, want we hebben die finish gezien, we weten hoe het hier loopt. Dan is dat toch wel in het voordeel van Jacob Voegelsang. Martin de goede sprinter bergop. op Fugelsang, de beste sprinter op de vlakke weg. Bart, Bart Voskamp, uh, jij bent ook inmiddels aangeschoven. Val jij uh, bij deze etappe ook van de ene verbazing in de ander? Ja, vanaf kilometer nul uh, van ja. de ene verbazing in de andere. En in de finale ook weer. En uh, renners die toch van, uh, van slechte dag van gisteren weer aan het verbeteren zijn... Ja, dat belooft in ieder geval wel uh, leuk voor, uh, voor de komende dagen. En mensen die er tussenuit vallen, nou, ja, ja. Heel bijzonder allemaal vandaag. Uh, uh, en als je kijkt naar de Nederlanders... Ja, sterk, sterk van voren. Uh, Poels die gisteren slecht was, nou weer meedoet. Uh, Geesink die in de knechtenrol fantastisch werk doet. Uh, Ten Dam die echt monter overkomt op de eerste rijrijd Van niemand doet me wat. Dus ja, dit zijn leuke tijden. Ja. Hoe denk je dat? Uh, wat kunnen de Nederlanders nu nog in, die, in dat laatste stukje? Nou, het laatste stukje het is nu controlerend. En uh, ja, het zal lastig worden om uh, nu wat te doen. Er zou in ieder geval uh, van achteruit wat gedemereerd moeten worden. Maar het tempo ligt zo hoog. Koproep heeft nog een half minuut. Ja, dat moet eerst nog dicht. En naartoe rijden alleen is het geen optie. Nee, want het, het, het, lijkt, het leek een, nogal een aardig gat. Maar. Um... Ja, een half minuutje is overbrugbaar. Maar dan moet je, denk ik, wel met twee, drie mannen naartoe rijden. En uh, ja, ze laten elkaar niet lopen. Want het zijn allemaal klasse mensenrenners die daar ja. zitten. Dus niemand gunt elkaar die ruimte om tijd te pakken. Dus het zal, het zal spannend worden. Ik verwacht dat het straks bij elkaar, als het bij elkaar gehouden wordt. dat ze misschien voor Valverde wat doen. Maar ja, ik, uh, ik twijfel het of ze terugkomen. Ja, het lijkt ook alsof de voorsprong ook elke keer weer een klein beetje groot wordt. Zit alleen maar naar elkaar te kijken hè? daarachteraan. Ja, Geesink wil het dichtrijden. Maar die kan het ook niet alleen. En uh, ja, dan wordt er achter gedemoreerd. Mensen krijgen geen ruimte. En die twee voordelen. Die rijden gestaagd tempo, die rijden continu 60 aan het uur. Dus ja, als het de peloton even stilhoudt... pakken ze gelijk weer vijf seconden meer. Dus... Uh ik denk dat ze weg gaan blijven. En er rijden echt een paar grote renners. We, hadden, ja, we noemden net Richie Poort. op enorme achterstanden. Ja, mooi hè? Voor ons. Oh. Ja, die krijgt echt een klap. Hij was op de eerste klim gelijk gelost. Verliest elf minuten. Ja, en normaal na gisteren hadden we gedacht, naar nou, 1 en twee zat vast. Misschien de derde plek straks. Dat we daar een beetje als Nederlanders voor gaan rijden. Maar je ziet het nummer twee valt er al tussenuit. Dus, dus uh, dat is gunstig dat voor is ons. Het is echt een luxe positie. Hè? Ja, echt, echt luxe. En dan uh, met twee, uh, twee man die nog in de top vijf staan. Nu uh, gaan ze allemaal een plaatsje schuiven, ja, dan ga je lekker de rust daarin. Ja, Wout Poels heeft al te veel verloren om echt een hoge klassering in het algemeen klassement weg te kapen. Maar, hoe werkt dat dan? Die heeft gewoon een goede nacht gehad en dacht vanochtend, hé, wacht even. Het is toch een beetje raar, want de eerste week zit je in het vlakke terrein, heb je met waaiers te maken, uh, dan krijg je in één keer een bergrit. En dat lichaam moet eraan wennen. En de een verteert dat goed en de ander verteert dat slecht. Nou, Wout Poels heeft dat slecht verteerd. Maar je ziet dat hij zich enorm uh, herpakt heeft. Ze heeft zijn klimmersbenen, denk ik, vannacht gevonden. En het mechanisme is uh, eigenlijk weer opgestart om, klimmer, uh, om, om een klimmer ja. te zijn vandaag. Ja, maar dat is echt zo'n jongen die enorm uitkeek naar, uh, naar dit weekend. Ja, vooral omdat het natuurlijk een klimmer is. Maar na ja. een week vlak ben je er echt klaar mee als ja, klimmer. Zo'n week vond hij echt verschrikkelijk. Ja, je moet wringen, dus duwen, trekken, brutaal zijn, uh, oppassen voor valpartijen. En ja, bergop is het toch een beetje puur voor jezelf. En dan moet je het echt zelf doen. En heb je echt je klimmerspelen nodig, ja, die heeft hij. Ja, Bauke Mollema en uh, Laurens Stendam, die houden het allemaal goed in de gaten. Uh, wat vond jij van Geesink vandaag? Ja, super. Die heeft even wat momenten, slechte momenten gehad. Op karakter toch elke keer weer terugkomen. En je ziet die ook elke keer weer verbeteren. Dus uh, ja, dat is echt een hele luxe knecht die ze nu uh, bij zich hebben. Ja, die gaat, Als die zo door verbetert, gaat die straks heel belangrijk zijn... om misschien een van die twee Nederlandse kopmannen... misschien richting het podium te, te halen. Zullen we gaan kijken? Ja. De laatste 4,8 kilometer. Sebastien Gio. Spannende kilometers. Het verschil is inmiddels opgelopen na 34 seconden. Zo wordt hier officieel gemeld. En het is nog steeds Robert Gesink met de mond wijd open. Die het tempo aanvoert. De mannen van Movistar Ze hebben geen enkel belang bij het dichtrijden van het gat. Zij denken waarschijnlijk alleen aan het algemeen klassement. Zij vinden het prima. Zij hoeven niet zo nodig die dagzegen. Want ze hebben natuurlijk ook wel een rappe man in hun gelederen. Met Rui Costa. Natuurlijk val verder ook altijd redelijk rap. Maar ja, ze zouden ervoor kunnen gaan. Maar ze doen het niet. En dan... Dat betekent dat we die twee man nog steeds op kop hebben. Vogelzang en Maarten. Nu is het Morabito die over heeft genomen. Trouwens in de achtervolging van Robert Geesink. Terwijl we dus in de laatste vijf kilometer zitten. En weten dat die twee steeds verder seconde voor seconde uitlopen. 37 seconden hoor ik zojuist gemeten door de organisatie. Onder dat spandoek van de vijf kilometer. Ja, helaas, helaas. Dan lijkt een, een kans op een Nederlandse ritzegen er toch niet in te zitten. Geesink maalt nog altijd op kop. Gaat even op het midden van de wegrijden. Kijk dan naar rechts. Krijgt hij hulp? Nou ja, een beetje. Maar ik denk dat die twee, Vogelshan en Daniel Martin, dat die zijn gevlogen. Hey! Nu het peloton op 4 kilometer onder die boogdoor, onder dat spandoekdoor. Nog steeds gang maakt door Robert Geesink. Hij heeft een van de mannen van Movistar en ze wiel achter Morabito. En dan de rest al die mensmannen. Kwiatkowski die denkt van jongens, rij dat gat nou maar dicht. Want dan kan ik hier de sprint gaan winnen. Maar dat gaat niet lukken hoor. 36 seconden is het verschil. En het zou wel eens kunnen zijn dat we de eerste Ierse zege gaan krijgen... sinds Steven Roach in 1992. Of de eerste Deense zege sinds Nicky Seurussen. in de twaalfde etappe van de Tour van 2009. En als ik mijn geld zou moeten zetten op een van de mannen... dan zet ik mijn geld terecht op de man van Astana, Jacob Voegelsang. Kadelke, Kadelke rijdt nu op kop in die achtervolgende groep. Kadel Evans, dus, terwijl Froome zich een beetje laat uitzakken... zit in tweede, derde, naar laatste positie. En Kadel Evans... Die dadelijk weer de hulp ongetwijfeld zal wel gaan krijgen van of Laurens Stendam of van uh, Robert Geesink. Ja hoor, Geesink alweer op kop, laatste drie kilometer, maar het is al 39 seconden. Juist een lastige bocht naar rechts en dan over een brug, over een kolkende rivier heen. Die rivier die hier voor zoveel ellende heeft gezorgd de afgelopen maand. Robert Geesink die zo hard die bocht doorging dat hij meteen een gat had van een meter of 10, 15 op de andere mannen in de achtervolging. Maar ja, dat was niet de bedoeling, want Geesink alleen in achtervolging, dat lijkt me niet echt zo handig. Het wordt wel kleiner het gat hoor, het is inmiddels 32 seconden voor die twee. En het wordt nog lastig, want het is nog even draaien en keren straks in de straten van Bagné. De bigor, dan moeten ze een brugje nog over en dan is het een hele korte sprint naar de finish. Het was even opletten geblazen net in een bocht naar links. Ook voor de renners in het peloton. Want er hing zo'n zo stopbord en die hing echt half over de weg. En zag iedereen zo even die kopjes naar binnen trekken. Nou, het pelotonnetje, het groepje met Vroom en de vier Nederlanders is daar goed doorheen gekomen. Geest ik nu in laatste wil. Nee, het valt hier stil. Het valt hier helemaal stil in de achtervolging. Kruis erover. Het gaat tussen Vogelsang en Martin. Het is best jammer natuurlijk, want we hadden er zo op gehoopt, de eerste Nederlandse etappe overwinning in de Tour sinds 9 juli 2005, u weet het nog wel, die sprint tussen Pieter Wening en Andreas Kleunen in Girard Mer in de Vorgezen, 9,6 mm was het verschil toen, wat hadden we het graag vandaag weer gezien, wat gaat niet lukken, want die twee die hebben nog steeds 33 seconden, Jacob Vogelsang en Daniel Maarten, daar zien ze de boog in de wetten. peloton nog niet, rijdt over een verkeersdrempel heen, dat is allemaal goed gegaan. De groep met de gele trui met Christopher Froome. Ze hebben een helse dag achter de rug in de Pyreneeën, terwijl we weer even zijn drempel over denderen. Want we rijden deze etappe hier met een gemiddelde van 35 per uur. Ja, wat een snelheid voor een bergetappe. En nu gaan we kijken naar die sprint. Uh, Daniel Martin is wel zo slim om Jacob Vogelsang de kop op te dringen. Wordt het de Deen? Wordt het de Ier die hier gaat winnen? Martin nog steeds in het wiel. En ze moeten oppassen, hè? niet helemaal stilvallen. Maak er nou geen surplus van, want dat lijken ze wel te gaan doen, want dan heb je nog kans dat die achtervolgers eraan komen. Het verschil was nog maar 31 seconden, het loopt nu hard terug hoor het verschil. We zien de achtervolgers niet, maar die twee, ze kijken naar elkaar, ze kijken naar elkaar, ze blijven kijken, ze blijven kijken, dat moeten ze niet doen tot op de streep. Is het Daniel Martin die zo meteen als eerste aangaat? Ik denk het haast wel. Er gebeurt nog niks en dan is het Martin die op de pedalen gaat staan, maakt een schijnbeweging. Vogelsang kijkt naar rechts en dan gaat Daniel Martin aan en dan moet Vogelsang ook aantrekken. Jongen, je laat je toch niet in de luren leggen je Daniel Maarten, de laatste bocht door. Ja, dat is heel slim van Daniel Martin. En dan moet voetbalzang eroverheen overheen komen. En gaat het toch gewoon Daniel Martin worden hier? Wordt het Daniel Martin? Jawel, het wordt Daniel Martin. De eerste hier dus zit, Steven Roach. Onvoorstelbaar. De man die bergop kan sprinten. Die laat het gewoon. Die maakt het af. En die gaat gewoon hier de overwinning pakken. Voor Jacob Voegelsang. Vogelsang jongen. Wat heb je hier een unieke kans laten liggen. En dan kijken we nog even naar de achtervolgers. Dan zien we nog even een sprintje van twee mannen van Katusha. Het eh, dacht dat er maar eentje was. En dan moet Piatkowski eroverheen komen. Ja is het Piatkowski? Ik weet het niet hoor. Of is het toch Moreno? Poels in ieder geval vooraan. En de mannen van Belkin. Ja ze komen ook keurig over de streep. Robert Geesink. Helemaal moe gestreden. Daar zijn ze over de streep. We kunnen de uitslag nu even officieel geven. De eerste mannen die nu over de streep zijn gekomen. Even kijken hoor. Daniel Martin. Natuurlijk op die eerste plaats. Hij heeft de overwinning gepakt voor Jacob Vogelsang. Dat was toch echt onverwacht. Dat hadden we hier niet verwacht hoor. Dat het zo zou gaan. Dan is het Danny Moreno inderdaad op de derde plek. Dan is het Kwiatkowski, Rodriguez, Evans, Woutpoels op de zevende plaats. Bauke Mollema achter. Navarro negende. Dan hebben we Montfort die is er nog bijgekomen uit de achtergrond op de tiende plek. Dan verder Schlek komt er door vroem. Nou gaan we verder naar beneden. Ten Dam op de zeventiende plaats. Robert Geesink op de 22 e plek. Die heeft 20 seconden achterstand. Maar dat mag ook wel. Na al dat bullswerk dat hij heeft gedaan. Ze hebben zich laten zien de Nederlanders vandaag in de etappe. Een ongekende luxe. Vier Nederlanders in het eerste peloton met al die favorieten in een etappe over vijf goals. Ze hebben het helaas niet kunnen afmaken. Maar ze laten zich wel zien in deze tour. En dan gaan we snel nog even naar naar Marcella Mesker op uh, Wimbledon, de finale tussen Djokovic en Murray. Marcella. Ja, na 49 minuten spelen is gebeurd waar iedereen op hoopte. Andy Murray start. wint de eerste set met 6-4. was net wat beter. 2 uit 8 breakpoints scoort hij. Djokovic maar 1 uit 5. En de laatste game serveert hij koninklijk uit. Op Love met onder andere een ace. Dus hij zit rustig, gaat even van de baan. Ik denk droge kleren aantrekken, want het is niet te harde daar. IJszakken in de nek. Maar de eerste buit is binnen voor Murray. 17 miljoen mensen kijken naar die wedstrijd in Groot-Brittannië. En die staan nu allemaal op de banken. Eerst de set voor Andy Murray. We gaan snel naar het uitgestelde nieuws van 4 uur. Daarna weer naar de koers, want er zijn nog een hoop coureurs onderweg. Ik ga opstaan voor Jurgen van den Berg. Goedemiddag. Biodiversiteit. Biodiversiteit. Biodiversiteit. De verscheidenheid van levensvormen op aarde. Ja, zorgte rijkdom. Al decennia lang net die verscheidenheid af. En beginnen de gevolgen daarvan pijnlijk zichtbaar te worden. Er is gewoon heel veel verdwenen. Het behoud van biodiversiteit is het behoud van onszelf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 er verwachten nog meer lichamen te worden gevonden. Er worden nog tientallen mensen vermist. Hoeveel precies is onduidelijk, doordat sommige mensen meerdere keren als vermist zijn opgegeven. Gisteren ontploften vijf wagons van een goederentrein met ruwe olie. in een stadje in de provincie Quebec. Door de klap en het vuur werden zeker veertig gebouwen verwoest of beschadigd. waaronder een drukbezocht café. De trein stond stil buiten het stadje en ging uit zichzelf ineens rijden. En ging zo hard dat hij ontspoorde en explodeerde. In Israël moeten ultra-orthodoxe joden straks ook in dienst. Het kabinet heeft een wetsvoorstel gepresenteerd waarin staat dat studenten van de rabbijnenscholen over vier jaar ook onder de dienstplicht vallen. Er wordt alleen een uitzondering gemaakt voor 1800 uitblinkende studenten per jaar. Dat betekent dat zo'n 6200 anderen wel in dienst moeten. Ultra-orthodoxe joden zijn woedend en spreken van geloofsvervolging. De dienstplicht speelde een grote rol bij de verkiezingen in januari. Twee partijen die campagne voerden voor dienstplicht voor ultra-orthodoxe joden wonnen er veel stemmen mee, terwijl de ultra-orthodoxe partijen niet terugkeerden in het kabinet. In België hebben 43.000 mensen uit protest tegen de bankencrisis een nieuwe bank opgericht. De coöperatieve Newbie Bank moet transparant gaan werken. Iets wat de bestaande banken volgens de initiatiefnemers nog steeds niet doen. Newbie gaat alleen de basis taken van een bank uitvoeren, zoals kredietverlening. De Duitse Formule 1-coureur Sebastian Vettel heeft de Grand Prix op de Nürburgring op zijn naam geschreven. Het was voor het eerst dat de rebelrijder won in zijn geboorteland Duitsland. De lotusrijders Raikkonen en Grosjean eindigden als tweede en derde. Vettel verstevelt met zijn overwinning de koppositie in het wereldkampioenschap. Het weer, de zon schijnt volop, op wat sluierwolken naad. blijft droog. Landen inwaarts is het 25 tot 27 graden. Bij zee wat koeler Komende dagen weinig verandering. Vanaf woensdag is er meer bewolking en zakken de maximale ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.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 gewoon meer. De Audi A4i e Edition. Standaard met MMI Navigatie Plus, Kseno en Parkeerhulp, Audi Sound System en nog veel meer. Kijk op Audi.nl. Elke dag sterven 19.000 kinderen. 19.000 kinderen. Elke dag.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 Met Geo Rippens, Sebastiaan Timmerman, Jeroen Wielaert, Steven Daalenwoud en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, Daniel Martin wint dus de negende etappe, de tweede bergrit door de Pyreneeën. Hij passeerde de finish in Bagnère de Bigor als eerste. Maar laten we vooral niet vergeten dat die Nederlanders er weer goed bij zaten vandaag. En die schuiven denk ik ook wel wat op in het algemeen klassement, Geo. Ja, ze schuiven één plekje op en dat is toch heel erg mooi. Christopher Floem natuurlijk nog aan de leiding. Die zat ook in die groep met de favorieten uiteraard. Maar hij was wel geïsoleerd vandaag. Had het moeilijk. Het gaat nog lastig worden voor hem straks als we de Alpen intrekken. Maar misschien is dan zijn ploeg, de Skyploeg, weer een beetje hersteld van de inspanningen van deze week. Want uh, die zakte toch echt gigantisch door het ijs met z'n allen. Want er is nog steeds een mannetje onderweg, Richie Port. Op ruim 14 minuten in een groepje waar tempo wordt gemaakt door Sepp van Marken. Van Belkin, dat is raar, dat zou ik eigenlijk zeggen. Van, laat Poort lekker zelf het tempo maken. Want hij eh, is de klassementsrenner aan de andere kant. Als iemand al 14 minuten verloren heeft, veel erger kan het er ook niet meer worden. Hesjedaal en Trofimov zitten daar trouwens ook in. Gaan we weer verder met het klassement. Vroom dus nog steeds één. Valverde op de tweede plaats op 1 minuut en 25 seconden. Daar is niets in veranderd. Ja, hij is een plaatje opgeschoven omdat hij dus ook Richie Poort voorbij gegaan is. Bauke Mollema op de derde plek. Ook Richie Poort voorbij. 1 minuut en 44 seconden achterstand op Christopher Froome. Laurens Stendam op de vierde plaats op 1 minuut en 50. En dan krijgen we Kreuziger, Contador, Quintana, Martin. Jawel, hij is wel een klein stukje opgeschoven ook. Rodriguez en Costa, dat zijn de eerste tien in het klassement. Maar wat een luxe, hè? 4. De man in die eerste grote groep achter die twee koplopers. Wout Poels als beste Nederlander op de zevende plek. Bauke Mollema op de achtste plek. Laurens Stendam op de zeventiende plek. En Robert Geesink, hij verloor geen twintig seconden op die groep. Maar hij verloor maar vijf seconden. Hij kwam op 25 seconden binnen van de winnaar van de IA Daniel Martin. Knap gedaan van Robert Geesink. Hard gewerkt. En dat betekent natuurlijk dat Steven Dalebout meteen op hem afschiet. Zo Robert, dat was hard werk in de finale. Ja, ah, de hele dag denk ik. We, hebben, we zijn niet stilgevallen, zeg maar. Het plan was in eerste instantie dat ik mee, mee zou zitten in de ontsnapping. En, uh, goh, daar, uh, daar blies ik me voor op op die eerste klim. Maar uh, de hele dag gewoon blijven knokken en blijven vechten. En, uh, ik moet zeggen dat ik wel blij ben dat ik weer uh, in ieder geval bij de betere bergoprij. Ja. Maar uh, goh, ja, vanuit het vertrek uh, meespringen, dat is niet, uh, niet Robert Geesting zijn uh, favoriete bezigheid. Zo. Je kwam weer terug bij die groep van de gele drager Froome, maar daar was iedereen met een oorlog bezig om Froome die daar geïsoleerd zat, uh, nou ja, kapot te rijden, om het zo maar te noemen. Uh, wat trof je daar precies aan? Wow, ja, allemaal mannen die uh, al redelijk uh, naar de kloten zaten, eigenlijk, denk ik. Tenminste, uh, ja, ik zelf ook, maar uh, toen ik daar aankwam en uh, Movistar reed tempo, toen, uh, toen vielen de, uh, ja, gingen, moesten er zoveel mannen af en ik... Uh, ik was blijkbaar nog wel uh, wat taaier en onze mannen waren gelukkig taai, want die konden ook de tempoversneling nog volgen. Ik heb uh, van mijn tempo de laatste klim opgereden en uh, het was genoeg om uh, in de eerste groep te zitten. Dat ja. is nou, gisteren altijd een en, ander, een en ander duidelijk, maar dat wordt vandaag eigenlijk alleen maar bevestigd. Hè? Vooral ook de vorm van, van Mollema in Louderstendam. En van jou vandaag erbij? Ja, precies. Ja, gisteren kon ik uh, met die aanval wat proberen, maar uh, ja, dat ontplofte ik ook een beetje. Maar uh, was ik uiteindelijk ook niet slecht. En, uh... Vandaag uh, werd het beter en daar ben ik op zich wel blij mee, moet ik zeggen. Want uh, Corsica was ik gewoon niet goed genoeg. En uh, dit geeft wel weer uh, moraal ook richting uh, nou ja, Van Toe en, en, en de, de Alpenritten. Ja. Ja, natuurlijk ja, heb je er hoop op gehad dat je vro vroeg wel in die finale er nog bij kon halen en Martin. Ja. Maar ja, dat bleef toch een half minuutje hangen? Hè? Ja, ik, re ik reed wel sterk, maar die andere mannen kwamen me pas heel laat helpen. En uh, ik snap, Movistar ook niet zo, want verder is normaal ook nog best rap. En ja, je rijdt toch voor een toer, uh, toerrit. Bauke is rap. Dus wij wilden wel uh, rijden. En dan komt zo'n uh, van BMC, zo'n Morapito, die komt de laatste vijf kilometer nog helpen. Ik zeg hem maar, ook, ik weet niet wat je nu nog wil doen, maar uh, 30 seconden in vijf kilometer dichtrijden... dan moet je wel een hele grote motor hebben. En, uh, dat was wel jammer eigenlijk, want we met Mollema. Een ja, ja, tweede doel van ons is natuurlijk een rit winnen hier, links of rechts. En uh, daar was vandaag gewoon een kans voor geweest. En uh, op die klim konden we niet met die mannen mee. Uh, maar uh, tenminste, zijn we niet mee gegaan. Die mannen staan natuurlijk ook te kort om mee te schuiven dan. Maar uh, dit was wel een goede kans geweest. En, uh, als je, als ja. je dit nou allemaal ziet, hè, wat er vandaag weer gebeurt. Uh, ja, je zegt zelf, ik voelde me vandaag ook goed. Ja, wat, wat biedt het dan in jouw hoofd voor, voor kansen in de rest van deze Tour de France? Ja, in ieder geval niet vanuit het vertrek meespringen. <laughs> dat kan ik niet. <laughs> nou, ik ben zo diesel, ik ben even op gang komen. Maar misschien, uh, nou ja, weet ik veel. Uh, tuurlijk kijk je naar, naar die rit op Alpe d'Huez. en uh, van Tour is een hele lange dag. Uh, ik word alleen maar beter als het langer is, zeg maar, normaal gesproken. Dus uh, zeker met dit weer. Dus uh, wat dat betreft uh, biedt dat natuurlijk mogelijkheden. Maar uh, in eerste instantie uh, focussen we natuurlijk op, uh, op onze twee kopmannen. Uh, en in eerste instantie Bouke en, en, en dan op lauw. Ja. Hij is diesel van beroep. Robert Gezing reed goed vandaag in die negende etappe. Snel weer naar uh, Londen. Uh, tropische temperaturen daar bij die mannenfinale op Wimbledon. Novak Djokovic tegen Andy Murray. Marcella Mesker. 6-4 Murray. 1-0 uh, Djokovic en uh, Murray serveert nu bij 40-30. Ik moet zeggen, Djokovic toch wel wat yeah, foutjes maken hoor. Want als ik die statistieken eens bekijk. Eerste set, 7 uh, winners slechts voor Djokovic en 19 fouten. That dat is, is, is toch ongekend de voor de hem. Het zegt ook wat over de het goede spel van Murray. Die met 18 winners en slechts 7 fouten staat. Dus precies andersom. Nou, daarom een dik verdiende eerste set winst voor Andy Murray. Die ook nog eens 6 aces slaat. Nu 40-30. Uh, Gamepoint dus. Dus om 1-1 te scoren aan het begin van de tweede set. Tweede service voor Murray. Is eventjes de baan af geweest om zich op te frissen. Djokovic is gebleven. Die hield de ijszak om zijn nek. Lange rallies. We hebben al een rally gezien van 36 slagen in deze smoorhitte. En dit lijkt er weer eentje te worden. Backhand cross van de dubbelhandige backhands. De voorhand nu van Djokovic, voorhand cross van Murray. Lange zwaai van Djokovic. De baan speelt wat sneller omdat het zo warm is. Die ballen vliegen meer door de lucht. Ja, en dan is misschien Murray een beetje... Voordeel, want die heeft van die korte compacte slagen, korte achterzwaai. Djokovic heeft iets langere zwaai, maar die speelt hier een hele goede avondsbal op de lijn. Die bal die schiet nog een tikje door. En van 40-15 wordt het nu 40 gelijk. Maar het is uh, nog pas het begin van de tweede set na 1 uur en 11 minuten spelen. 6-4 dus voor Murray en 1-0 voor Djokovic. Hongbal, de finale van het World Port Tournament tussen Nederland en Cuba. Theo Plazaar gaat voor Nederland uit als een nachtkaars, Jurgen. We zitten in de allerlaatste fase van de wedstrijd. Gelijk maken de beurt van de negende inning En Cuba heeft de voorsprong verdubbeld naar 4-0. Wat gebeurde er in die achtste slagbeurt? Twee honkslagen op een rij. En daarna Maletta, de man die de enige homerun van het toernooi sloeg... tot nog toe met een verder twee honkslag. En dat betekende twee punten. En een stand van 4-0 betekende ook het einde van het optreden van Rob Cordemans die gewerkt heeft als een paard. 94 ballen gooide, maar 12 hits tegen kreeg. En hij moest eraf. En uh, hij shockte naar de dugout in de wetenschap. Wellicht dat dit zijn laatste Worldport tournament geweest is. Maar je weet het nooit bij Koordemans. Het is uh, Bergman die het overgenomen heeft, het goed gedaan heeft. Maar Cuba koestert uh, deze voorsprong en weet dat de buit bijna binnen is. Met twee man uit inmiddels in die negende slagbeurt. En uh, Brian Engelhard uh, aan slag. De man uh, die Nederland weer in de wedstrijd had kunnen helpen in die zesde slagbeurt. Maar zijn bal werd uh, boven de hek weggeplukt door de rechtsvelden van Cuba. En geen 3-2 voorsprong dus voor Nederland... Het is uh, een beetje sneu zoals het hier uh, afloopt. Nederland heeft goed gepresteerd zonder de hoofdklasses. Uh, Engelhard krijgt nog vier wijd, mag nog naar het uh, eerste honk. Maar deze wedstrijd, deze finale gaan ze zeker niet winnen. Nou, ik uh, sta de finish in uh, Bagnère di Bigor. Want uh, de vraag is, uh, Gio, is die poort al binnen? Nee, is nog niet binnen, is nog onderweg. Kwam zojuist door bij de vier kilometer tempo nog steeds gemaakt... door de man van Belkin, de Belg, die een goed voorseizoen reed... tweede wet in uh, parijs roubaix de Sepp van Marke die maakte daar tempo. ja, En ik denk dat Poort echt helemaal helemaal stuk is. Mooi trouwens voor de mannen die op het podium mogen komen vandaag. Want ze mogen even kennis maken met de president François Hollande. Want die staat nu pontificaal op het podium. Heeft de laatste nou, 30, 40 kilometer meegereden in de wagen van Christian Prudhomme. En schudt nu de hand van Pierre Hollande. De nieuwe drager van de bolletjesdruiner. Zult u zeggen, die droeg hij vandaag toch ook al? Ja, dat klopt. Maar dat mocht hij alleen omdat Christopher Froome eigenlijk aan leiding ging van dat bolletjesdruin. Maar Froome ook de gele trui draagt. Dus mocht Roland vandaag in de bolletjes trui rijden. Maar nu verdient hij hem echt. Hij heeft 49 punten. En dat zijn er op dit moment alweer 16 meer dan Christopher Froome. Hij heeft dus goede zaken gedaan. Deze Pierre Roland. In de etappe van vandaag. Met die vijf serieuze koolstof. De andere truien die blijven bij de mannen die ze al droegen. Quintana. Nairo Quintana uit Colombia. Die blijft gewoon de bezitter van de witte trui. De beste jongeren. Peter Sagan rijdt in het groen. En in de gele trui uiteraard Christopher Froome. We kijken nog eens eventjes naar wat er allemaal binnen is. Want dan is het ook wel interessant om te kijken... hoe groot de achterstand mag zijn van de mannen die nu nog binnenkomen. 36.48. Dat is de tijdslimiet. Dat is eigenlijk verschrikkelijk kort hoor. Als je nagaat dat, Christopher, of dat uh, Richie Port nu nog gewoon moet binnenkomen. En de klok al 16 minuten... en 45 seconden onderweg is. Dat is een klasse die weliswaar door het ijs zakt. Maar wat moeten die sprinters allemaal? Ik ben heel erg benieuwd wat er straks gaat gebeuren. Nog even over Daniel Martin, De winnaar natuurlijk ook van Luik-Bastenaken-Luik dit jaar. Want we hadden nog niet te veel over hem kunnen vertellen. In die toch wel spectaculaire aankomst. Hij won Luik-Bastenaken-Luik. Hij won de Ronde van Catalonië. Hij won een paar jaar geleden al een keer de Ronde van Polen. Hij begint een geweldige erelijst op te bouwen. Hij heeft ook al een etappe in de Vuelta te pakken. Dus Daniel Martin is zo langzamerhand echt een grote meneer geworden. Zeker ook na deze e winst in de Tour. Ik denk dat Bauke Mollema trouwens... die had wel een beetje gespeculeerd op een overwinning hier vandaag. Als die maar met een klein groepje was aangekomen... zonder al te veel sprinters erbij. Maar goed, dat ging allemaal niet door. Die twee die waren slimmer, die waren sterker. Steven Dalenboud met Bauke Mollema. Ja, gisteren werd er al het een en ander duidelijk. Was er, vandaag was dat de bevestiging? Ja, op zich wel. Het was vandaag wel al, al, ja, een stuk zwaarder voor mijn gevoel. En, uh, zeker op die, op die derde beklimming uh, had ik het wel even zwaar. Maar toen, uh, eigenlijk op die laatste twee kwam ik, uh, kwam ik er weer goed doorheen. Dus dat uh, ja, dus was wel goed voor uh, het vertrouwen. Ja, dat is ook wat Robert Geesink zei. Hè? Die, die, die wilde vanuit de start wegrijden. Maar ja, het ging meteen al uh, volle vaart. En het was meteen al vol oorlog. Uh, hij zei, ik kwam wat moeilijk op gang vandaag. Was dat bij jou ook zo? Nee, dat puur wel mee eigenlijk. Die eerste, eerste twee klimmen voelde ik me echt heel goed. Toen die derde even wat minder. Het was ook een lange klim. Dus, en we uh, ja, werd het goed tempo gereden. En daarna kwam ik er weer goed doorheen. Maar uh, ja, het was, was zo'n zware dag met die hitte er weer bij. En uh, ja, het was gewoon bijna nergens tijd om, uh, om echt wat te eten. Dus ja, dat, dat hakt er ook wel in. Froome raakt daar in zijn eentje, hè, zonder ploegenoten. Uh, daar ontstaat een soort van, uh, van oorlog omheen. Om hem maar uh, nou, kapot te rijden. Uh, heb je nog, hoe heb jij je daarin kunnen mengen? Heb je je daarin gemengd? Nee, eigenlijk niet. Ik heb, ik heb steeds hem gevolgd en, en ja, de andere echte klassementsmannen, zeg maar. En uh, Jaak vroen die uh, hoe heet het, uh, was, was wel heel snel dat alleen Poorten erover was. En die heeft toen uh, eigenlijk op die eerste, eerste klim al en toen uh, de tweede klim een heel stuk op kop gereden. Of het begin van de tweede. Dus ja, dan weet je dat die, uh, die snel, uh, ja, snel eraf moet naar. Dus eigenlijk, ja, daar was ik ook blij mee. Die verliest meer dan tien minuten, hè? Ja, dat is mooi. Ja, je weet wel wat het betekent. Je bent derde. Ja, ja dat klopt. Dus, uh, dat is uh, een lekker gevoel. En, uh, goed, uh, het is nog steeds twee weken te gaan. Ik ben heel blij uh, ja, hoe de benen nu aanvoelen af, dit weekend. Dan. En, uh, ja, met de positie in het klassement uh, ja, dat heb ik van tevoren niet op gerekend. Nog even over de finale hier. Uh, Vroeger als hangen, vooruit en, en Dan Martin. dat uh, blijft een beetje op de halve minuut hangen. Hè, terwijl Robert Geesig heel veel kopwerk doet. Ja, zeker. Ja, het was jammer dat, uh, dat, die, dat we eigenlijk weinig hulp kregen. Ja, Quintana een beetje, maar ja, dat is ook niet echt een man uh, die een, uh, ja, in een licht, lichte afdaling, zeg maar, uh, die dan uh, hard op kop rijdt. Heb je de boel nog geprobeerd te, te mobiliseren? Nou ja, ik, ik zat even met Valverde gesproken, maar Costa, die had iets aan ja, die die zijn, zijn been of zo, dus die, uh, die, die kon ook niet rijden of wilde niet rijden. En uh, ja, andere ploegen ja, ook niet. Die Kwiatowski is natuurlijk rap, maar die had ook geen ploeggenoten meer bij. Dus dat uh, ja, was achteraf wel jammer. Maar goed, het was goed uh, dat de tempo er in ieder geval in bleef. Want, uh, ja, en, en, en voor een eventuele sprint. Maar ook uh, omdat het toch wel ja, Vogelsang en Martin ook wel, uh, ja, toch wel gevaarlijke klasmensmannen zijn. Die moet je niet te veel ruimte geven. En over ruimte gesproken nog eventjes. De binnenkomst hier van Richie Poort in het gezelschap van rijder Hesedaal, Juri Trofimov en Seb van Marken. 18 minuten is het verschil, is het verlies van de nummer 2 in het klassement tot en met de dag, of tot de dag van vandaag. Na deze dag is hij weggezakt in het algemeen klassement. De trouwe helper van Christopher Froome, de man die gisteren ook tweede werd in de etappe, vandaag finaal door het ijs gezakt. En nu is het wachten. Wachten op de bus, wachten op de tijdsverschillen. 36, 48. 36 minuten en 48 seconden mogen ze verliezen. De klok inmiddels op 20,40. Radio 2. Op 1 Tour de France presenteert de zomer van 2013 met Koma en de Lambada. Honkbal dan, het World Port Tournament het is afgelopen, he, Theo. Ja, het was de 14e editie en die is gewonnen door Cuba. Trouwens, voor de zesde keer dit toernooi wint 4-0. Dat is de uitslag van de finale. Nederland kwam echt tekort vanmiddag weer. Vooral aanvallend met slechts drie hits. En Cuba, dat sloeg er 12 op Kordemans. De goede werper, de betrouwbare werper. Maar ook hij kwam tekort vanmiddag. en moest in de achtste inning definitief capituleren voor de Cubanen. Die dus de ultieme wraak hebben, zeg maar, ten opzichte van Nederland. Eerder deze week verloren ze een keer van Nederland en wonnen ze een keer van Nederland. Maar die finale, die gaat mee naar de mannen van Kordemans. Castro. En de eerste sms'jes en berichtjes zijn al uh, terechtgekomen op het eiland in uh, de Caraïbe. Voor het Nederlands team zit het seizoen erop. Ze hebben gevochten voor wat ze waard waren zonder de profs. Uh, want die waren niet uh, beschikbaar. Het was een team bestaande uit louter spelers. En volgend seizoen dan gaan we weer verder kijken. Volgend jaar dan hebben we de Harlemse hokbalweek en het Europees kampioenschap. En dan moet Nederland de verloren gegaane titel weer zien terug te halen. Cuba-Nederland. Finale WPT 4-0 voor Cuba. Dit is Radio 1. Het NOS Nationaal. hier is Jeroen Tjepkema. Het dodental van het ongeluk met een olietrein in Canada is opgelopen tot drie. Er worden nog tientallen mensen vermist. Hoeveel precies is onduidelijk, doordat sommige mensen meerdere keren als vermist zijn opgegeven. Gisteren ontplofte vijf wagons van een goederentrein met ruwe olie in een stadje in de provincie Quebec. In Israël moeten ultra-orthodoxe joden straks ook in dienst. Het kabinet heeft een wetsvoorstel gepresenteerd... waarin staat dat de meeste studenten van de rabbijnenscholen... over vier jaar ook onder de dienstplicht vallen. Ultra-orthodoxe joden zijn woedend en spreken van geloofsvervolging. Inspecteurs van de EU, de Europese Centrale Bank en het IMF... zijn positief over de vooruitgang die Griekenland heeft geboekt. De onderhandelaars zijn dicht bij een akkoord... voor de verstrekking van een lening van nog eens 8,1 miljard euro... zegt eurocommissaris Rehn. In België hebben 43.000 mensen uit protest tegen de bankencrisis een nieuwe bank opgericht. De coöperatieve Newbie Bank moet transparant gaan werken. Iets wat de bestaande banken volgens de initiatiefnemers nog steeds niet doen. New Bee gaat alleen de basistaken van een bank uitvoeren zoals kredietverlening. Dat waren de hoofdpunten. Het weer. Met Gerrit Hiemstra. En Gerrit, bedankt voor deze prachtige zomerse dag. Ja, heel graag gedaan. En, uh, er komt nog meer aan hoor. Maar uh, ja, inderdaad vandaag een prachtige zomerdag en vanavond blijft het ook nog heel lang aangenaam boven de 20 graden. Alleen aan zee is het toch wel een beetje fris, mede door wind van zee. En vannacht blijft het vrijwel helder, zeker inwaarts is er niet veel wind en de temperatuur daalt naar zo'n 11 tot 13 graden. En morgen dan is er opnieuw veel zon, later misschien wat stapelwolken, maar goed, dat zal voor het uh, gevoel niks uitmaken. De wind draait wat meer naar het noorden en daardoor zal het in de kustprovincies wat minder warm zijn. Daar wordt het 19 tot 22 graden, landinwaarts 23 tot 26. De wind is meest matig waait uit het noordoosten, aan zee dus uit het noorden. En namorgen blijft het droog met veel zon. Dinsdag wordt het nog 20 tot 25 graden, maar daarna wel wat koeler. Maar het blijft mooi zomerweer. ANWB Verkeersinformatie, John Sohoka. Op de A1 richting Apeldoorn staat bij Deventer twee kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de ring Amsterdam, de A10 West, richting de Zaanstad. Ook een ongeluk bij het koenplein daar zat ook twee kilometer. Daar is één rijstok dicht. En op de A12 naar Den Haag, bij het gouwe drie kilometer naar een ongeluk. Daar zijn inmiddels alle rijstroken weer open. Tour Sous le ciel de Paris une chanson. Elle est né d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un nerf pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter hmm, l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité, près de Notre-Dame. Parfois couve un drame, oui mais à Paname, tout peut arriver. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, laisse-moi fleurir au ciel de Paris.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 Tourartiest arc en ciel Yves Montand was dat uit 1955... sous le ciel de Paris. De eerste set was dus voor Andy Murray. Kan Novak Djokovic iets terugdoen in de tweede, Marcella? Ja, het lijkt er wel op. Het staat 4-1 voor Novak Djokovic. Hij leidt nu met uh, één break. Hij brak uh, Murray in de vierde game. Het zag er lange tijd niet naar uit, want Djokovic maakt toch wel wat meer fouten dan Murray. Maar ja, ineens zo'n breakpoint pakken, dan, uh, ja, dan, dan is je kostje gekocht en dan is het 3-1. En die service zelf houden 4-1. Het is maar één break. Murray kan nog terugkomen. Het is uh, ja, voor Djokovic uh, misschien ook een beetje een herinnering aan de Australian Open finale van dit jaar, waarin ze tegen elkaar stonden. Toen verloor Djokovic de eerste. Set, maar won uiteindelijk in vier sets. Murray die uh, zal zich nu dus opnieuw moeten opladen. We zien hem weer met de ijszakken om de nek. We hebben hier uh, zo'n uh, anderhalf uur op het scorebord uh, staan. 6-4 dus voor Murray en 4-1 voor Djokovic. Vraag even Marcel of die scheidsrechter nog wat zachter praat. Ja, dat is uh, Mohamed uh, Layani. Hè. Dat is uh, de bekendste. En, uh, hij houdt er erg van om uh, nadrukkelijk aanwezig te zijn. Maar het is wel een goeie hoor. Hij zit de hele tijd door jou heen te praten. Uh, goed, we komen zo bij je terug. We gaan uh, weer terug naar Gio aan de finish daar. Want de vraag is Gio, is de bus al binnen? Ja, de bus is binnen. De bus is keurig uh, op de dienstregeling gebleven. En ik vind dat een ongelooflijk knappe prestatie... ...van die sprinters in deze totaal op hol geslagen etappe. Ik denk dat ze toch de mazzel hebben gehad. Dat er op een gegeven moment met nog twee calls te gaan... ...toch een soort status quo ontstond bij al die toprenners. En dat ze toch wel inzagen dat ze Christopher Froome niet eruit konden rijden. Niet uit die gele trui konden rijden. Want anders was het tempo nog veel hoger geweest. En dan waren er pas echte problemen geweest. We hebben nog niet iedereen binnen hoor. Want de klok loopt nog door. We hebben 180 mannen inmiddels hier binnen gekregen. Er moeten er dus nog een paar binnenkomen. Maar alle Nederlanders zijn er wel, want er waren er 17 in totaal. Vier zaten in die eerste grote groep. Wout Pools, Bouke Mollema, Bram Tankink en Robert Gezing. Tom Dumoulin op de 44ste plek. 11 minuten 29 seconden achterstand. 66ste Bram Tankink in een groepje met Simon Gerrans op 1847. Die valpartij eerder in deze etappe in de afdaling van de Col de Monte heeft hem dus weinig last bezorgd. Daarna een grote groep met Gilbert, met Dekenkop, Sagan, Fletcher, Geske. Toch wel ook mannen die over de... Dit terrein nog redelijk door kunnen rijden. Op 22.35. 35 en daarna kregen we groepjes binnen. Timmer Boom, hogeland, Curvers bij elkaar. Samen met Matthew Gos, Sprinter. Dan de groep met Danny en Boy van Poppel. 25-36 achterstand. Met Nicky Terpstra, Tom Velers, Liebe Westra, Koendekort en Tom Lezer. Daar zaten ook Cavendish en Grijpel bij. En op de officiële uitslag misten we Marcel Kittel. Marcel Kittel. En toen dachten we, het zal toch niet zo zijn dat die is gevallen? Want waarom laten zijn knechten hem in de steek dan? Is, ligt hij misschien nog ergens aan de kant van de weg? Nou, wat bleek? Hij is zijn transponder kwijt. En dat betekent dat die uitslag niet officieel op de computer komt. Benny Keulen, de perschef daar van Argo simano heeft dat zojuist bevestigd. Hij zegt, hij is binnen, inderdaad. En inderdaad, hij is zijn transponder kwijt. Maar de beste Nederlander van vandaag... Dat was Wout Poels. Hij sprintte gewoon mee in dat eerste pelotonnetje achter die twee koplopers. Achter Martin, de winnaar van vandaag, en Jacob Vogelzang. En Wout Poels eindigde daar op de zevende plaats. Knappe prestatie dus van Poels, Steven D'Alebout. Ja Wout, ik hoorde hem net al, uh, al vallen. De zinsneden. de ene dag is de andere niet. Ja. Maar dat is wel van jouw betrekking, hè? Ja. Toepassing. Vandaag wel, ja. Dus uh, vandaag ging een stukje beter. In eerste instantie meteen nou, of, uh, of niet? Nee, op het begin niet, want op het begin zat ik eigenlijk uh, in die tweede groep. Met die mannen zaten ook een paar mannen van Sky en die bleven daar maar kop En Ik voelde mij helemaal niet zo goed. En op die Asper, ik, denk, uh, ik vond eigenlijk maar een beetje een kutklim. Maar toen op die uh, Perasoede, toen, uh, toen. hoorde ik dat we op een minuut zaten en de reden die mannen niet meer zaten, En ik denk, nou ja, ik denk dat wagen je dus sprong de sprong man maar naartoe. Ik denk dat is toch nog lang genoeg. Ik denk, als ik dan stil vond, dan kan ik nog altijd in een bus binnenkomen. Maar... Nou, je viel niet stil? Nee, ik bleef lekker te dus uh, Toen kwam ik mooi bij. En, uh, ja, toen kwam ik ook mooi. Die andere klim ging ook allemaal goed. En uh, ja, het finish ging ook nog lekker. Ja. ja, maar je slaat één ding over volgens mij. Uh, het moment dat je dacht van, wie, wa wie niet waagt, die niet wint. Ja, ja, ja, die, ja ook nog. Want ze... Je viel nog aan? Ja, ja. ja maar dat, dat... Was je het alweer vergeten? Ja, nou, bijna, nee. nee. Maar dan kwam die uh, klassementrens aan het vallen. en Dat vond ik niet zo fijn, Toen viel het een beetje stil. En uh, ik wist dat die twee nog weg waren. Ik, denk, ik zag de laatste kilometer. Ik denk, als ik nog een buitenblad trek, nou gewoon zo lang mogelijk sprint. Toch niet meer kan. En dan weer mijn tempo gepakt. Ik denk, misschien kom ik dan in hem. Maar die waren toch wat verder weg eigenlijk. Ja, en er was een afdaling, maar er zat ook nog een klim in. Had je daarop gerekend? <laughs> nee, die kwam ook als een verrassing. Maar uh, dat ging nog wel redelijk. Maar goed, uh, ja, zoals ik het interview begon. De ene dag is de andere niet. Ja. Heb jij vandaag jezelf ook verbaasd? Uh, nou ja, ik had hier wel een beetje op gehoopt. En ik, heb, ik heb er wel eens vaker gehad dat ik een, een slechte dag heb. en dacht erop dat raak eigenlijk heel goed. Maar ja, als je hier een slechte dag hebt, dan, uh, dan wordt het gelijk met minuten gesmeten. En uh, ja, dat was gisteren zo. Of ja, uh, was gisteren ook niet heel slecht, maar gewoon niet goed genoeg om te volgen. En dan uh, ja... Maar ik neem aan dat je het fijn vindt dat je dit even in je zak kan steken op weg naar, uh, naar de Alpen. Er zitten nog wat etappes tussen, maar je begrijpt wat ik bedoel. Ja, nee, ja, daarom. Kijk, ik heb altijd gezegd, ik wil uh, in de bergetappes, wil ik me laten zien. En dan wil ik topteam proberen te rijden. Ja, nou, de eerste is al binnen. Dus ja, dat is wel lekker. Dat is hier Wout Poels, hij kon vandaag lekker doorbrommeren, zoals hij zelf zei. Het een bezoek bijzonder dat hij hier gewoon weer rondrijdt, als je zag hoe hij er vorig jaar bij lag natuurlijk. En hij deed het goed vandaag, net als al die andere Nederlanders. Met Bart Voskamp gaan we maar eens even gewoon beginnen bij het begin um, en de etappen doornemen. Die negende etappe dus naar Bagnère de Bigor. Het begint met dat hij Skytrain ontspoort. Ja, eigenlijk dankzij, uh, dankzij de renners van Garmin. Want die hebben gelijk de knuppel in het uh, bekende hoender ook gegooid. En uh, met name Hesjedal, Danielson, Miller en Bauer. Die hebben ja, die eerste klim zo vol doorgetrokken. En die bleven demereren soms met tweeën tegelijk. Ja, en daar is die skytrein gewoon echt ontspoord. Ja, dat had, had ik niet verwacht. Ik denk ook niemand verwacht. En daarmee, uh, ja, natuurlijk mooi dat we vooral... Uh, uh, Richie Port, dat, ja voor ons, dat hij daar het slachtoffer van is. Alhoewel ik misschien Want die stond tweede in het klassement. Die stond tweede in het klassement. En uh, ja, daarop verdergaand, misschien vindt uh, Vroom dat ook niet zo erg. Nou, heeft hij echt een luxe knecht. Want anders was het misschien nog een beetje een competitie. Nou, dat als vorig Alhoewel... jaar met waar hij zelf ja, in zat met Richie. Uh, precies Williams. in de situatie. Kijk, uh, Richie Portaart is een, denk ik een, een voegzame jongeman. En uh, ja, dat had Vroom denk ik wat minder. Maar goed, nou zijn de rollen echt heel duidelijk verdeeld uh, binnen de ploeg. Nou, hij kwam dus alleen te zitten, Vroom. En uh, ja, daar gingen die anderen wel even gebruik van hmm. maken. Ja, met name Mobistar die dacht van, ja, we gaan hem isoleren, we zorgen dat hij alleen komt te zitten. Maar hij was alleen ook zo sterk dat hij ook wel een aantal keren pareerde. Had zijn, uh, zijn uh, vizier eigenlijk gericht op uh, Valverde. Valverde heeft uh, tussen de beklimmingen door uh, geprobeerd weg te rijden... naar de kopgroep toe, nou, daar, daar reageerde Froem gewoon heel snel op. Die zat gelijk het wiel, hoefde daardoor niet te rijden. Eigenlijk heeft hij de hele dag niet hoeven rijden, want we dachten echt... ja, nou is hij geïsoleerd, nou kan hij aangepakt worden. Maar ja, ze reden eigenlijk allemaal een beetje achter elkaar aan. En met name Mobistar, die zat op een gegeven moment nog met zes man. Ja, en die uh, hebben toen gedacht van, uh, we moeten het op de laatste klim doen. He, dus toen ze op de laatste klim terechtkwamen was het uh, met Quintana die, uh, die het aantal keren probeerde, maar Froome uh, die, uh, die reed gaatje dicht vanuit zijn zadel en die er daar uh, heel gemakkelijk oh. naartoe. Dus was, was helaas kansloos. Nog even naar die, naar die skyploeg, hè? want vorig jaar waren zij het team dat de hele koers controleerde. Voortdurend zag je die trein rijden met uh, Wiggins uh, in een veilige positie. Froome die toen heel veel werk voor hem deed natuurlijk. Uh, ja, dit jaar uh, blijkbaar is het de ene dag is de andere dag niet. Nee, en vorig jaar waren ze gewoon alle etappes uh, sterk. En was, was het controleerbaar. Maar uh, in dit geval, gelijk op klim 1, is het, is het helemaal ontspoord. Hè. Ik, ik had eigenlijk ook al verwacht een beetje scenario's vorig jaar. Alhoewel een heleboel mensen ook zeiden... ja, het is niet zo sterk als vorig jaar. Had ik gedacht, ja, dat, dat systeem en, en alles, dat is zo in orde... Die, uh, die gaan wel met, met velen uh, bij elkaar blijven. Maar dat is, dat is ze gewoon niet gelukt. Het is, in breedte is het niet sterk. Alleen Froem is sterk. En de rest uh, ja, vind ik niet zo sterk. Ja, die, die Keno, voor hoe je het uitspreekt. Keno, Keno, ja. die, uh, die had natuurlijk pech. Want die werd onderuit gereden... Uh, ja. Dus ja, daarmee verloor hij gelijk eigenlijk zijn belangrijkste pion... want dat is zijn laatste man voor in, de, voor in de bergen, was gisteren ook zo. Dus die was hij wel gelijk kwijt, dus dat was wel een beetje pech. Even de rol van de Nederlanders, die konden gewoon aardig volgen, al met al. Uh, die vier eigenlijk Poels zat erbij, Gezink uiteindelijk... Die had het wel moeilijk af en toe, maar op het eind uh, deed hij fantastisch werk. En ja, ten Dam en uh, Mollema uh, zeer uh, soeverein. Ja, Tendam en mollema zeker natuurlijk ook. En Poels hebben we net gehoord, die, die beter met de dag. Ja, dat is iemand dat zegt hij zelf ook: Ja, soms na een slechte dag heb je een goede dag. Je Ging je nog even tussenuit, hè? probeer het nog even? Ja, probeer dat nog even. Denk ik goed. Ik bedoel, je moet altijd wat proberen. Kijk, springen er wat meer mee? Dan, dan heb je een kans om te winnen. Als je blijft zitten, dan, dan weet je zeker dat niks lukt. Ik vond met name Tendam, die vond ik echt gewoon ja, heel stoer overkomen. Die, die zat gewoon op de eerste rij te rijden. Die reed soms af en toe naast vroem. En die, die keek ook gewoon lekker brutaal om zijn heen. Dus ik had het gevoel, die heeft echt nog wel een paar procentjes over. En wat voor indruk heb je van Mollema? Ja, Mollema is gewoon iemand die, uh, die denk ik, iets dan rijdt. En uh, meer de, nou ja, de, de, de besproken diesel zoals Geesing zichzelf ook nog denkt dat hij echt, als hij zijn tempo pakt... dan kan hij gewoon heel lang blijven gaan. En de dam is wat impulsiever. Die kan uh, in een demarage nog net, denk ik, wat meer, maar... Uh, ja, Mollema is echt gewoon van blijven rijden. Dus die gaan ze ook echt niet afrijden. Ja. Je moet nog even één ding uitleggen, Bart. Want we hadden op een gegeven moment die twee man vooruit. Die Vogelsang en uh, Martin. Dat was een seconde of dertig, denk ik, met die groep uh, waar al die favorieten in zaten. Hm. Je ziet dan ik voorop uh, uh, ontzettend tempo maken. En uh, ja, het lukt niet echt om het dicht te krijgen. Maar niemand helpt. Waarom rijdt die groep niet mee? Nou ja, dat is inderdaad ook wel verrassend. Uh, maar goed, je moet er kijken welke, welke sprinters zitten. Ja, Kwiatoski en... Uh... En Valverde, dat waren eigenlijk de snelste mannen. Dus het was om de etappe te winnen, denk ik, niet, uh, niet aan, uh, aan Belkin om, uh, om te rijden. Dus eigenlijk re, uh, uh, regees eigenlijk meer om het, om het verschil klein te houden. Zodat er geen klassements rijden zoals uh, Daniel Martin bijvoorbeeld weer terug in het klassement zou komen. Dus daarom is die beginnen te rijden. Ja. En als het dan toch met 30 seconden is, ja, dan denk je van later een paar mannen meer mee rijden. Ja, dan kun je in die finale misschien nog een keer demoreren. Er zat een, heel, uh, zat een heel raar laatste bochtje. Dus ja, daar hadden ze misschien nog wat kunnen verrassen. Maar ja, als niemand mee rijdt, ja, alleen krijg je dat gat niet dicht. Nee, en dat lukte dus ook uiteindelijk niet. En uh, konden uh, kon die twee het gaan afmaken, Martin en Vogelsang. Martin won uiteindelijk dus die negende etappe. En de vraag is Gio Lippens is de laatste renner intussen ook binnen. Zeker, de laatste renner is binnen. En het is er eentje van Sky en niet de minste. Vasily Kirienka. We kennen hem vooral als hij op kop van het peloton sleurt. Oostblok, voormalig Oostblok moet je dan zeggen. Een renner die niets anders wil dan sleuren, sleuren, sleuren, sleuren. En maar hard rijden, en maar in de wind rijden. Met zijn kop vol in die wind. En dan het hele peloton op sleeptouw nemen. En hij komt zojuist binnen op 38 minuten en 10 seconden. En daarmee is hij toch echt ruimte laat. Want de tijdslimiet stond op 36, 48. En de collega van mij van de BBC hier in het commentaar ook. Die maakte er gewacht van dat er waarschijnlijk problemen zijn. Gezondheidsproblemen bij Sky. Dat er waarschijnlijk Eindelijk problemen zijn met de spijsvertering. Wie weet, misschien wel wat verkeerd gegeten, wat verkeerd gedronken. Kan natuurlijk altijd gebeuren in de tour. Het zal niet de eerste ploeg zijn die massaal geveld wordt door ziekte. Dat zou kunnen verklaren waarom Sky vandaag eigenlijk totaal in elkaar geploft is. Natuurlijk die val van Kanner, de man die er gisteren zo lang bij zat in de beklimmingen. Die dat was natuurlijk een ongelukje. Die zat wel goed vooraan. Maar Richie Port op grote achterstand. En dan natuurlijk. Ik hoorde de hele tijd wat over de achtergrond, jongens. Ik weet het niet. Wat is ja, dit? Ik hoor het ook, Gio. Ik weet niet wie het is. Oké, okay, nou dan praat ik even door. Maar in ieder geval dat Richie Poort en Kirienka toch allebei zo slecht rijden. Poort die hier binnenkomt op onvoorstelbaar grote achterstand. Zijn. Uh klassementskansen totaal verspeeld. Kirienka uit de Tour, dat zegt eigenlijk wel genoeg. Dus ik denk inderdaad dat er iets meer aan de hand is dan gewoon een slechte dag. Nou, dan moeten we dan eens even uitzoeken wat daar aan de hand is met die uh, Skyploeg. Mogelijk dat dat dus een verklaring is voor het uh, matige rijden van vandaag. Behalve dan Froome, want die zat gewoon mee voorin. Snel nog weer naar Wimbledon, want het is daar ook spannend natuurlijk. Het gaat tussen Djokovic en Murray, de finale bij de mannen. Marcella Mesker. Ja, 6-4 Murray, maar nu 4-2 Djokovic. Maar weer een breakpoint voor uh, Murray. Dus die kansenbreekachterstand ongedaan maken in de tweede set. Tweede stoppen, service van uh, Novak Djokovic. Murray staat klaar. Heeft al uh, twee breakpoints gehad in deze game. 15-40 stond het. Oh, nou, een dubbele fout nu van Novak Djokovic. Ojojoj, oi, oi, oi. en zo verspeelt hij zijn uh, breakvoorsprong. Uh, voorsprong. En uh, wordt het 4-3. Het stond 4-1 voor Djokovic. Nu is het 4-3 geworden. En Murray kan dadelijk serveren en de score weer gekregen. Trekken. Het is tot nu toe een beetje de wedstrijd van Murray. Hij speelt beter. Met een beetje pech kwam hij hier een breek achter. Maar het is niet uh, onverdiend dat hij hier weer op uh, gelijke hoogte kan komen. Hij slaat meer winners. Hij oogt wat fitter. En uh, ja, hij heeft nu de kans om het in uh, deze set uh, heel goed te gaan doen. Het is uh, Djokovic die er wat verslagen bij ziet. Djokovic die hier in zijn elfde Grand Slam finale speelt... Zes titels uh, wist hij al te winnen. Voor uh, Murray uh, ligt uh, die statistiek iets anders. De zevende Grand Slam finale. Maar um, één titel won hij. En dat was vorig jaar bij uh, de US Open. Toen won hij Van Djokovic in de finale. Hij uh, speelde daar een uh, prachtige wedstrijd. Er kwam twee sets tegen nul voor. Het werd 2-2 in sets. Toen nam hij een toiletbreak. Toen ging hij naar de kleedkamer. Toen keek hij zichzelf eens aan in de spiegel. En toen zei hij, ik wil deze wedstrijd niet verliezen. Ik ga deze wedstrijd niet verliezen. En zo geschieden. Hij won die vijfde set. En daarmee zijn allereerste Grand Slam titel. Het heeft een soort last van hem afgehaald. Hij is daarna goed uh, gaan spelen. Hij uh, staat hier nu in zijn tweede finale van Wimbledon. En uh, dat is toch een ander gevoel dan vorig jaar. Toen was het Roger Federer die zijn zevende titel pakte. Nu is het Novak Djokovic. Murray's kansen redelijk goed. Eerste set, 6-4 voor hem. 4-3 Djokovic, maar Murray gaat serveren. En we blijven die partij volgen ook in het volgende uur van Radio Tour de France. Wij nemen even een toiletbreken ook hier. Heb even de tijd voor. En dan straks nog veel meer reacties natuurlijk ook vanuit Frankrijk. Na de aanleiding van die negende etappe vandaag in de Tour. Die dus werd gewonnen door Daniel Martin. Radio Tour de France. Het NOS Radio 1-journal. Elke dag. De vragen bij het nieuws. Jij hebt er verstand van. Wat is nou gebeurd, deze week? Hoe kan dit? Als dit waar is, dan is dat schandalig. Op zoek naar de juiste antwoorden. Is die verontwaardiging terecht? Er zal een hard gevloekt worden binnen het Witte Huis. Al die mensen die uit de school klappen. Het NOS Radio 1-journaal. Als deze berichten waar zijn, zal dit zware gevolgen hebben. Sprinters snakken naar geel. Wordt het zo'n dag? Zo'n dag wordt het. Gaan die protesten nu ook aanhouden? Wordt daarvoor gevreesd in Egypte? Die ga ik eens even aan de tand voelen. Ja, doe eens. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.